Door weer en door wind zijn dag en tot diep in de nacht. Er is niet meer wat vriendelijk gezin, ik hoor door een iedere veracht. De dames en heren die gaan over mij, er zijn er niet heb gekend. De houden volast u hun kleuren op zijt. Uit angst voor worden gewaan. Maar onder mijn lompen blijft nog iets waarmee ik de wereld daar. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar beeft, mijn vierenvooier voor. Er was geen tijd, het is jaren geleden, zal ik noemen. Zomere poppen, ik was. Toen sneed me de wind door mijn kleeren niet heen. Toen drong er geen kou door mijn jas. Toen had ik een woning, ik kende geluk. Toen had ik een vrouw en een kind. Opeens reep het noodlot me weg met één ruk. O, oh, hop. That I'd so dear have been min The craft of the bird And my flag is white Now it's hard and my heel and the star And bring to me my heel And I want to do it Because the was no And three the ladder met wat uit met haar lief, het was uit met haar trouw. Het was zo ongeveeldenig zelf Ik weet niet hoe alles toen juist is gebeurd Ik was zo krank in van de markt Het was op mijn kop, maar vaneen werd gesleurd mijn buiten werd als ijzer zo hard Ik wist het niet eerder dan ik ben ham, overruil ik de dat van mijn bloed. Ik heb voor zijn tocht naar de wetten van de land vijf jaar van mijn leven verboden. En toen ik weer wachtte, van toen wat ik een man die niet nog de wereld wil gaan. Toen hoor je al, ik ben daar verreweg een man. Toen vroeger die vijf jaar lang zat. Maar toen ik dat terug in een portiek van een baar, wat vuilde voor regen en wind. Toen hoorde ik opeens bij de vrolijkheid daar, de stem en de lach van mijn kind. Er was al een in zij en in kast, Zij zo had en spulden in mijn hand ik keek met een lachje op mijn De Dat me in mijn lompen als dat niet herkent. de wist niet de macht en mijn leed. De zag niet het raam van de Joopele Pan. Die helft het de water in toen mij. was onder mijn long. Daar verhalen ik nog iets te groot. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar leeft, me vieren. Oh.